ZFM op TV, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. Dit is Masters FM. Masters FM bedankt, Ben of Veugen, voor de eerste twee uur. Vanaf tien uur worden je het natuurlijk. Maar wat ik me afvraag: Ben of Veugen zonder Anders Sandberg, dat gaat eigenlijk niet samen. Maar toch is het goed gedaan Het kan eigenlijk helemaal niet. Nou we gaan snel over naar het circuit. van het in dit vorige uur van Benno en George dat het niet helemaal lekker gaat thuis de Formule Zwift Cup. En daarvoor hebben we Jaap Koper aan de telefoon. Jaap, goeiemiddag. Ja, goedemiddag Maurice. Maar het is even natuurlijk voortbordurend op wat we in het eerste uur moesten melden. Met de auto van een van de deelnemers die ja, min of meer niet helemaal prettig uit de auto is gekomen. Mike Heesen is dat geweest. Die auto wordt nu uh, verder eventjes uh, weggesleept. Uh, ook is de ambulance op de baan uh, gekomen. Dat is meestal een procedure waarbij uh, een heftige klapper is uh, gemaakt. Dat gebeurde in de allereerste beginfase van de wedstrijd. Meteen al bij de start. Uh, daar waren een aantal auto's bij betrokken zoals uh, Stijl Godhorst. Uh, die was erbij betrokken, Marcel van der Maat en uh, deze Mike Hezen. Die, die mannen die uh, hadden op dit moment uh, die, die met elkaar aan de stok. En dan Anton Zandam, uh, een van de auto's, en ik dacht dat het Marcel van der Maat was. Ook nog uh, onze Zandvoortse vriend Dennis van der Laar mee. Uh, waarschijnlijk uh, kan die kon die auto wel zijn weg uh, voortzetten uh, en ook uh, de auto van Stijn Schotthorst uh, is gewoon in, uh, in de baan. En terwijl ik nu kijk, uh, regent het ook dus het uh, kan heel erg uh, leuk worden, dus het wordt nu helemaal een, een, een, een heel erg leuk circus heb ik het idee. Een mooie geluidpartij waarschijnlijk zo direct? Ja, als het, als het goed is, dan, dan, dan gebeurt er nog wel, wel het een en ander. Maar ja, de, de safety car is uh, nog steeds op de baan. En uh, dat is inhouden dat voordat uh, men echt uh, op weg is, daar uh, nou, gaat dan wel een rondje of uh, twee overheen. Ik uh, moet even goed kijken wie er nu uh, precies uh, op uh, kop ligt. Maar dat uh, kan ik helaas nu even niet zien. Wel weet ik dat Wesley Carranza, dat is die auto van het uh, van, uh, van Davitech team, die uh, zat vrij voorin. Ja. En. Uh, dan is er ook Marta de Graaf. Ja, die uh, had ik ook niet anders verwacht dat hij uh, voorin uh, zou zitten. Die uh, zie ik ook uh, redelijk voorin rijden. En ook uh, wat uh, een man die voorin uh, rijdt is Glenn Coronel. Nou, het zijn allemaal mensen waar je allemaal nadrukkelijk uh, rekening mee moet uh, gaan houden in dit, uh, in dit uh, veld. Uh, Marcel Dekker is dus, uh, een van de mensen die trouwens op vrijdag nog nota en. een. Uh, een uh, wedstrijd op de derde plaats uh, wist te eindigen en ik zie nu twee auto's aan de kant staan. Dat zijn auto's uh, van uh, Marcel van der Maat, ja dat klopt ook wel, want die, zat, die was erbij. En dan heb ik toch goed gezien dat er een auto van Davy Davitek bij was. En dat is de dame in dit, uh, van het team van uh, Davy Lemmers en dat is Laura Katsma. Die, uh, die hier liggen eruit. Uh, er is nu een, uh, een auto, uh, een grote vrachtwagen gebaat om, ja, om een Formido of een Suzuki Swift uh, eruit te plukken of uh, ergens over het hek heen te zetten. Maar het gaat allemaal wel ten koste van uh, de Razerronde die op dit moment aan de gang uh, zijn. Dus, uh, en ik zie ook dat het nu zich een beetje aan het inpakken is uh, als het gaat uh, om. Uh, om de regen, om tegen de regen te beschermen. Het rechtstreeks geeft nog steeds de safety car die op weg is. Nu naar het schijnvlak. Ja, uh, ik denk dat we nog, uh, nog even een rondje of twee nodig hebben. om uh, ja, uh, de wedstrijd te laten vervolgen. Nou, Jaap, dankjewel voor zover. Dan gaan wij naar mooie muziek luisteren. En daarna komen we weer vanzelf bij Jaap Koper terug op het circuitpark Zandvoort. te kijken hoe het daar verder gaat met de zwifjes. Is Masters FM Masters FM But the girls want to know why boys like TikTok and hell yeah Did you know that I'm watching? Get a girl, get a get a girl, get a girl, get a get a girl. To the front, to the side, to the back, but don't let him ride. Keep on girl, it's your night. Don't let him steal your lie. I know he thinks you're fun and stuff, but does he know how to wind you up? Come on. Mm -hmm. Stefani met wind it up en daarvoor een Nelly Furtado. All good things. Jaap Koper zit op het circuit en daarvoor gaan. we. Report, report. Die moest ik hebben. Wat is weer een hoop gebeurd en ze rijden weer Jaap. Ja, ze rijden weer, maar het is nog niet la voor lang meer als ik het uh, zo heb. Tweeënhalve minuut nog uh, op, het, uh, op het tijdschema. die wedstrijd is uh, of twaalf ronden of iets van 25 minuten. Dus we okay. nou, weten allemaal dat het een, een beetje oponthoud heeft uh, gehad met uh, de crash van uh, Mike Hezen. Nou, die uh, hebben ze met een uh, ambulance nu naar. Uh, naar de showroom uh, gebracht en wat daar verder uit uh, komt, uh, dat weten we nu op dit moment ook niet. Uh, wel is dat uh, de wedstrijd inmiddels uh, weer een beetje los is. Uh, de safety car is uit de baan en ik zei net dat het uh, Dennis van de La was die aangetikt was, maar dat is niet zo. Dat is Robert Pijl en die heeft ook een wijze nol Zwift. Uh, en dat was dus het teamgenoot van Dennis van der Laar, die bij die hele crash uh, betrokken was. Waarbij uh, Mike Hezen en uh, Marcel van der Maat en uh, nog een paar rijders uh, bij de Gerlaftbochten in de allereerste uh, ronde van deze wedstrijd betrokken waren. Nou, inmiddels is dat uh, nu een beetje achterwege. Uh, leider in de wedstrijd is Niels Kool, die ook goed uh, geclasseerd staat in het uh, klassement. En uh, ja, hij uh, leidt op dit moment uh, de wedstrijd. Uh, de eerste wedstrijd uh, van dit weekend uh, werd gewonnen door Marc de Graaf. En die uh, rijdt nu ergens uh, rond op uh, positie nummer 6. Daar hoort hij niet in thuis. Wat zei hij al? Van, uh, hè, voor de tweede race is het een reverse startkrip. Dat kennen ze uh, ook bij de Swift uh, Cup. En dat is allemaal om de competitie wat interessanter te houden. Nou, voor uh, de Graaf geldt dan uh, dat hij dan wat, uh, wat harder moet werken om naar voren te komen. Dat zal niet meevallen. Zeker niet als je ook een safety car uh, hebt uh, gehad in de baan. Dan wordt het, een, uh, wordt het een beetje een, uh, een minder uh, gemakkelijk uh, verhaal. Maar goed, hij drinkt uh, inmiddels aan bij uh, Marcel Dekker, de man die uh, naast hem rijdt. En uh, Martin Graaf kennen, dus zal hij uh, toch alles op alles zetten om weer een stuk verder naar voren te komen. Dat zal hij ook uh, wel moeten, want hij uh, heeft een, uh, ja, hij heeft een uh, reputatie uh, hoog te houden. Hij wil heel graag nog, uh, nog verder uh, hoger komen uh, in het klassemin. Maar omdat hij een pechvol uh, Pinkster weekend had en ook niet een echt een optimaal Paas weekend. Is dat er allemaal een beetje mee ingeschoten. Niels Kal is nu de leider in de wedstrijd. Ik denk dat we nog, als we hier straks nog langskomen, nog één ronde gaan rijden. Uh, we hebben denk ik uh, nog minder dan, uh, dan twee minuten op het uh, blokje staan. Nou, volgens mij is dit de laatste ronde. En uh, dan kunnen we, dat wel, uh, kunnen we dat misschien nog wel even meenemen. Niels Kool is uh, degene die dus nu op kop ligt. Dennis van der Lara uit Zandvoort ligt tweede. En Sven Snoeks ligt derde. Maar Niels Langeveld van het uh, team van Dylan Koster die zit uh, zowat uh, achter hem uh, in uh, de kofferbak. En dus betekent dat die uh, op moet gaan letten, die, uh, die Sven Snoeks. Want Langeveld is niet een van de gemakkelijkste bazen. In het Formido Swift veld. Maar de graaf zit er dus nu uh, daarachter. Dus die is toch weer een plekje omhoog weten te komen. Nou, uh, de heren rijden nu de Renault-bocht in en zijn dus onderweg uh, naar de bocht van uh, ja, de, de naam. Daar heeft uh, inderdaad de, de auto waar ik al zei, Sven Snoeks, alle mogelijke moeite om uh, Niels Langeveld. Ja, en dan is ook Marcel Dekker daar ineens uh, bij betrokken. En heeft Marten Graaf weer een plek in moeten leveren. Maar goed, die, de Graaf is een slimmering. Die zit dus nu precies in het, uh, in het uh, spoor van uh, Niels Langeveld. En dat zou hem nog wel eens uh, bij het aanremmen van de S-bocht uh, nog weer een plekje kunnen, kunnen schelen. Hoewel, uh, de twee heren Dekker en uh, Marten Graaf rijden nu zijdelings aan elkaar vast uh, op, uh, op de baan. En, uh, de dekker geeft hem ook echt helemaal geen meter. Maar goed, de graaf heeft toch het betere van de weg want hij gaat nu als eerste de koelmoedbocht in. Vooraan is het nu Niels Kool die als het goed is de race naar zijn hand gaat weten te zetten. En daarmee doet hij in ieder geval goede zaken voor het win. Voor het de finish is er en inderdaad, Niels Kool wordt de eerste, de tweede wordt Dennis van der Laar. Dat is wel eens een lekkere opsteker voor Dennis die in de, op de tweede dag ook wat pech kende de wedstrijd, maar goed, Dennis van der Laar wordt tweede en Sven Snoeks, die wordt derde. Langeveld vierde, Martegraaf vijfde. Dat is uh, zo'n beetje de, de einduitslag uh, van de Swift Cup van race nummer twee. Een race die over twaalf ronden zou moeten gereden zijn. Negen ronden hebben ze er uiteindelijk over gedaan. Ja. Uh, ja. Ja, dat is nog eens racen wat je net ja. zag, hè. Gewoon tegen elkaar aan zaten, ze. Ja, letterlijk zaten ze achter elkaar, die Martegraaf, Marcel Dekker en uh, Langeveld. Tegen elkaar, aan, naast elkaar, achter elkaar. Er zat geen ruimte meer tussen. En dat is inderdaad echt En Dat is een mooie van deze dat klasse. Gelijke wagens. Ja. Altijd leuk. Dat is mooi. George jij gaat de telefoon oppakken. En ik ga mooie muziek draaien. Dat gaan we doen van Anouk met Curl. Formido Sw de Formido Swift Cup is afgelopen. Op de mei Niels Kool, nummer 2 Dennis van der Laar, nummer 3 Sven Snoeks en Niels Langeveld op nummer 4. Maar dat is niet de enige race die vandaag gereden is. Ook de, eh, uh, waren uh... ja. toerwagen sokken. Dankjewel, ik was even die naam kwijt. Van de dames, het Gabriel J en Lisette Braams. Die hebben, die hebben het podium bereikt. Ja, nu die maar, uh, hebben de, de race gewonnen. Nummer 1 zelfs. 1? Ja, dat heb jij nog in je uitzending gehad of net niet? Uh, net niet, want dat net was uh, s morgens. Vroeg Ja, dat was net... de eerste race volgens dat mij. Dat was maar uh, 8 uur geloof ik. Ja, dat was wel erg vroeg. Daar heeft uh, Jaap Koper zoals gewoonlijk met de twee dames een interview mee gehad. En dan gaan we even naar luisteren. Twee dames, ze waren vanmorgen uh, goed op dreef. Ik begin even met degene die uh, gefinished uh, is. Dat is uh, Gabi J. Maar die, uh, die, uh, die was nog heel even afgeleid. Uh, ja, jij hebt uh, de gedaan van uh, de keep van morgen. ja ik heb laatste stint gereden ja, want uh, op een gegeven moment uh, ik zag alleen de laatste fase maar je ging er ja op een uh, op een onverwacht moment ging je er gewoon voorbij nee. bij, het, uh, bij, bij, bij de Renault bocht geloof ik uh, God ja, ja Renault ja, dan vraag je me wat is <laughs> dus een beetje in de laatste fase ja. van de wedstrijd nou ik heb uh, denk uh, uh, vijf rondjes voor het einde of zo uh, Peter van der Kolk ingehaald die heb ik in de Renault bocht ingehaald en nou, misschien vier, een rondje daarna heb ik uh, blekenmolen ingehaald. Maar ja, ik, volgens mij ook in de Renault. Dat is denk ik mijn favoriete bocht. <laughs> ja. nou, hoe ging deze race voor jullie weer bij? Nou, uh, Lissette is gestart. Uh, die startte vierde op de uitslag van vrijdag. En uh, nou, die heeft eigenlijk maar één plekje verloren aan uh, Jan-Joris Verheul. En die lag uh, uiteindelijk vijfde... Uh, en dat plekje heeft ze goed kunnen houden, dus uh, dat heeft ze super gedaan. En we hebben nou, toen een beetje het, het geluk mee gehad en uh, kregen we een safety car, waardoor de, de, het veld weer in elkaar schoof. En uh, vlak voor de pitstop ging de safety car de baan weer af. Dus uh, toen konden we ook maximaal profiteren van de pitstopstraffen die iedereen had, uh, naar aanleiding van de stand in het kampioenschap. En uh, ja, toen kwam ik uh, P3 de baan op, dus, uh, of P4 geloof ik, want ik heb nog wel uh, die cefers uh, moeten inhalen. Maar uh, ja, toen was het een kwestie van uh, gat dicht rijden en inhalen. Kan je nagaan, vorige keer hè, bij de lange afstandswedstrijd was die safety car uh, de breken. en nu uh, was hij in jullie voordeel? Nu hadden we inderdaad daar uh, heel veel mazzel mee, ja. Hoe is het uh, Tina, sinds vorige week? Uh, nou, ik ben een beetje verkouden, <laughs> dus vandaar een iets zwaardere stem deze week. <laughs> nee, ik, uh, ik had een hele le lekkere start. Ik uh, kwam op uh, p 3 uit dan. Ja, en dat hield ik net niet, maar Morin die uh, ging op in het begin niet zo heel hard. Dus die hield eigenlijk heel die meuten voor mij tegen. En later heb ik voor hem dus heel die meuten tegengehouden. <laughs> en uh, inderdaad kwam ik uit op een uh, P5 uh, toen de Pissing ging. Want uh, ja, bij jou uh, was het uh, het hele veld uh, in je nek, maar uh, ja, je hebt wel hetgeen uh, wat Gabi uh, jou uit vertelde, uh, ja, zeg maar. Hè. Wie wegwijs maken, dat heb je wel gedaan volgens mij. Ja, we zitten nog steeds uh, constant uh, achter de data om te kijken wat ik nog kan verbeteren. En dat is nog heel veel, dus uh, nou ja, Gabi heeft nog hoop <laughs> werk te doen om het in mijn hoofd uh, te stoppen, zeg maar. Maar uh, dit, dit is in ieder geval al een, uh, een, lekker, uh, ja, een lekker opsteken. Zo. Ja, ik denk dat ik ook nu wel uh, begin uh, te beseffen dat het fijner is om rustiger achter je stuur te gaan zitten... ...in plaats van uh, helemaal zenuwachtig van uh, oeh oe, de wedstrijd, want je doet het voor je lol. En dat vergeet je toch nog wel eens als je heel gestrest dat uh, dingetje zit. En vanochtend, ja, het was te vroeg, dus ik was toch nog niet echt wakker. Dus maar, maar, de stress was even weg. Uh, is dat ook zo, wat, uh, wat Lisette ook zegt, uh, heb je dat ook een beetje zo voor elkaar weten te krijgen dat er een knopje daar in dat uh, bovenkamertje van Lisette omgaat? Nou we hebben in ieder geval uh, onwijs uh, ons best gedaan om, om te kijken, goed waar zitten de verbeterpunten en uh, nou als ze, als ze rustig instapt dan rijdt ze gewoon beter en als ze echt ja, probeert te pushen, zeg maar. Dan, dan gaat ze foutjes maken. En... Dus het is beter om er relaxed in die auto te krijgen. Dus dat probeer ik dan. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Uh, smaakt wel naar meer, hè, zo'n uh, overwinning? Ja, wat denk jij dan? <laughs> nee, dat natuurlijk uh, smaakt naar meer. Het is de eerste keer uh, op de uh, eerste plaats in de Tourwagen Diesel, Argo Supreme Tourwagen Diesel Cup. En uh, nou, wat uh, betreft het rustig maken, we hebben gisteren heerlijk hier op Zandvoort uh, op het strand gelegen. Dat was een uh, b-days uh, op het strand en het is gelukt. Uh, is, dat, is dat wat, zo op het Zandvoortse strand uh, even uitwaaien? Ja, nou niet als je moet rijden, want je wordt er wel onwijs duff van. Dus uh, op de dag dat we moeten racen doen we het niet. Maar gisteren hadden we natuurlijk uh, alleen de Formule 3, dus wij hoefden niet. Dus we hebben heerlijk op het strand gelegen en we hebben alles nog eens even rustig doorgenomen en uh, de auto goed nagekeken. Ja, dat is toch wel relaxed hoor, zo'n dag. Ja. ja, wat wou jij nog zeggen? Ja, dat uh, girl power dus wel degelijk bestaat, hè? Ja, dat dus lijkt me wel duidelijk. Uh, dames, dankjewel. Ja, graag gedaan. Heel graag gedaan. Nou, dat was weer een mooi interview van Jaap Koper samen met Gabriel Oelier en Lisette Braams. Lisette Braams is erg actief op het circuit. Die is natuurlijk uh, nummer 1 geworden vandaag in de uh, Tourwagen Diesel Cup. Ja, klopt. Ik zeg er nou T goed hè. Tweede race hè? Van tweede ja, de tweede race inderdaad. Ja. De laatste race ook van hun. Ik denk het wel hè. Volgens mij wel. Even snel spieken hoor. Ik weet het bijna wel zeker Dat eigenlijk. Nodig. De laatste race is ja. Ja, we ja komen we niet meer terug? Nee, nee, nee. Die zien we niet meer. Maar uh, nee. <laughs> Lisette kan niet alleen goed racen, maar ze nee. kan ook goed zingen. Vorige week bij de Mickey's met de afscheidsfeest van Ton en Therese is zij ook wezen zingen. Samen met de Ruud Jansenband Daar hebben ze een mooi nummer gedaan Wat van hadden. Long Train Running Zou, Therese, van de Doobie Brothers. Je hebt mij uh, geloof ik wel eens eerder horen zingen. Ik nog nooit. Deze is speciaal voor jou. En uh, het is uh, Long Train Running. Maar jouw trein is nog lang niet klaar hoor. Nou. Paul Long Train Running, mag jij doen? train run and you watch them disappear without love Paul even hey! een ontzettend applaus voor deze band van de jongens. was super. Pushing my mind, you know they're running late without love. Where would you be right now? Na -na -na -na -na -na. Without love, but well, the air now is central, and the sun is central. Freak, gotta keep on pushing my mind. Ze kan racen, maar ze kan ook zingen Zo, wat kan ze goed zingen Lizette Brams is dit Met haar versie van de Doobie Brothers Van Long Train Running ZFM Race Radio Pit Report En dat gaan we doen met de volgende wedstrijd En de volgende wedstrijd is inmiddels van start gegaan Dat is de Dutch GT4 en daarvoor hebben we Willem van Dins aan de telefoon. Willem van Dins, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een race voor de hoofdrace zoals dat is van de Dutch GT4. We rijden drie races in een weekend. Twee keer een race van 25 minuten. Dan rijdt er één coureur. En nu rijden ze hun hoofdrace. Dat is een race over 50 minuten. En dan wordt, ja, wordt er gewisseld van coureuren. Ongeveer halverwege de race. Een race ja, met... Van Paul Position was het de uh, equipe Veel Bastiaans uh, en Matthijs Harkema die van Paul nog trokken. trok. En op de tweede plaats Christian Frankenhout, Ferdinand Kool. Beide teams uh, rijden met de Porsche. En minstens hebben we alweer één ronde uh, onder de wielen zitten. En uh, de leiding is nog in handen van Veel uh, Bastiaans die begonnen is uh, voor de equipe uh, Bastiaans. Hartelijk kwaam met op de tweede plaats uh, Christian Frankenhout. Die uh, met co-editie uh, Ferdinand Kool uh, rijdt. Die ook in deze klasse mee rijdt. En uh, afgelopen zaterdag uh, deed hij dat. Ja, dat was gisteren. Deed hij dat heel goed. Uh, Danny van Dongen. Die uh, startte van de vierde plaats. Is uh, in het begin van de, strijd, uh, van de wedstrijd toch een uh, plaatsje verloren. We vinden hem nu terug op uh, plaats nummer vijf. Een race, zoals ik al zei, over 50 minuten. Ja, er uh, kan van alles gebeuren nog. Uh, we hebben de afgelopen twee uh, dagen ook een GT4 uh, race gezien. Die waren wat uh, minder spectaculair. Maar als we kijken naar de geschiedenis van het uh, dus GT4 uh, tot nu toe, dan uh, zat het van een vaak uh, in de staart. Ja, dat zal ongetwijfeld vandaag ook uh, gaan uh, gebeuren. Nu uh, onderweg uh, met de Porsches, ja dat zijn toch wat sterkere auto's. Ik sprak vanmorgen nog een van de Porsche-rijders, ja die hoopte op regen. Uh, regen hebben we inmiddels gehad. Uh, uh, het was zoveel dat we de spetters hebben kunnen tellen. <laughs> dat, dat, en, dat, uh, en hoeveel spetters waren het uh, schatje? Uh, nou, je schat er toch wel op een spetter of 18, die mij geraakt. Oké. Oh, oké. Okay. <laughs> Ik zie uh, ja, nog steeds uh, Porsche van uh, Bastiaans Harkema aan de leiding. Een Frankhout kool uh, porsche op de tweede plaats. Denny van Dongen inmiddels uh, weer terug op uh, plaats nummer drie. Uh, en op de vierde plaats is het Eker's uh, BMW van uh, Duncan Huisman en Ricardo van Echter. Nou, tot zover Willem van Denzen met de Dutch GT4 Race. Een race over 50 minuten, inderdaad. Met een verplichte rijderswissel. Dus dat uh, wordt altijd wel weer spannend halverwege. Dat zullen we rond de 25 minuten gaan zien. De eerste 5 minuten zitten erop. Dus wij gaan. Uh, gaan we, gaan we door koffie drinken? Ja, we gaan we even een bakje doen? Inderdaad. Ja, lekker. Motorsport. This is Masters FM.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 Je Het mooiste recht voor ons Het mooiste recht voor ons Als we schouder aan schouder Als staan Als schouder aan schouder staan Als we schouder aan schouder staan Als we schouder aan, schouder staan. Als we schouder, aan schouder staan Schouder aan, schouder, staan. Schouder, aan schouder met hetzelfde doel Staat Als je schouder aan schouder staan. Dan hebben we hier veel te weinig ruimte voor twee microfoons. Hoor, zoals ze schouder aan schouder zouden staan hier. Ja, dat is te krap, hoor je. en kan niet. Kan je niet. Marco Rosato en hoorden hier met schouder aan de schouder staan. Uh, de Dus GT4 is bezig. Over 50 minuten gaat die race natuurlijk. We hebben nu nog 40 minuten te gaan ongeveer. Ongeveer, ja. Gok ik. Met uh, Denny van Dong op een mooie derde plek op dit moment. Ja, onze Zandvoorten. Frank houdt een cold equipe op de tweede plek. En Bastiaan zijn Harkema op de eerste plek. Maar er zijn zoveel Zandvoorters die meedoen hè, aan deze race. Ja. Ja, Peter Furt doet Peter ook nou Niet aan de, deze race dan, maar op dit circuit. Okay. Peter Furt deed mee met de Dutch Supercar Challenge, die vanochtend ook gereden is. Hij heeft daar een hele mooie vierde plek behaald en Jaap Koper heeft met hem gesproken. So, dat is wat anders dan uh, de VVD-Kamerleden nu gewoon op het circuit met Peter Furt. Ja, goeiedag. <laughs> um, ja, want uh, jullie hebben een uh, aardig weekend zo, jij met uh, Peter Fontijn. Normaal gesproken uh, komen jullie tegen in het winterkampioenschap uh, van waar deze actie? Nou, we hadden wat extra sponsoring. Dankzij NVD-beveiligingen hadden we een aardig budget om ook eens een, keer een wedstrijd in de Dutch Supercar Challenge te rijden. Ja, want dat is heel bijzonder hè? om hier dus even deel uit te mogen maken. Ja, normaal gesproken is dat niet haalbaar voor ons. Want het vraagt behoorlijk wat budget en het kon nou een keer. dus ja. En met zo'n mooi evenement als de Masters moet je dat gewoon doen. Jullie slaan ook geen gek figuur. Afgelopen vrijdag, want op het moment dat we hier praten is het zondagmorgen, uh, hebben jullie al een derde plaats uh, weten binnen te halen. Uh, hoe, uh, hoe was het uh, dat? Ja, het was een hele spannende race. Voor ons dus de eerste keer in die, uh, dit Supercar Challenge. We hadden niet zo'n hele goede kwalificatie, we hadden wat meer ingezeten, uh, Maar we zijn als negende gestart. en uh, nou, We gingen redelijk vlot in de race, kwamen naar voren. Ik geloof in de eerste ronde lagen we al vijfde en uh, langzaam naar voren gewerkt. Uh, nou, dan heb je op een gegeven moment een, uh, een pitstop, dus dan wissel je rijders en uh, uiteindelijk heb ik het uh, mogen afmaken. Uh, het was echt op de finishlijn uh, dat ik nummer 3 uh, pakte. Uh, ik zat in, eigenlijk in de, in de laatste bocht nog achter hem, maar ik had een hele goede uh, bos uit en uh, ik pakte hem eigenlijk op de meet met een tiende. Nou, dat zijn de mooiste finishes natuurlijk. Hè? Ja, dat is echt kikken jongens. Dus, uh, ze stonden aan de kant ook te juichen, dat kon ik zo mooi zien, dat uh, was geweldig. Even over die auto, want het is ook de auto waar jullie normaal gesproken het winterkampioenschap mee rijden. Wat is het voor een wagen? Ja, het is een BMW M3. Uh, we hebben er ruim 400 pk in zitten, dus het is ook geen standaard M3 meer. En uh, ja, uitgebouwd, uh, alles is eraan gedaan. We, we zijn nog wel een beetje aan het doorontwikkelen. Maar uh, het is eigenlijk wel bijzonder, want die auto is al 13 jaar oud. Dus ik denk dat wij eens een beetje met de oudste auto van het veld hierin rondrijden. Maar we kunnen aardig meekomen. Dat, dat uh, is ook wel leuk hè, als je met zo'n auto kijkt, trekt dat dan nog even goed nog wel wat bekijks en ook mensen met gefronste wingbrauwen? Nou ja, dat voornamelijk. Mensen zitten te kijken van ja, hoe kan dat zo'n oud ding, maar uh, het blijkt dus te gaan. Ja, want dat hebben jullie ook eens een keer bewezen in zo'n winterkampioenschap hè, en bij zo'n wedstrijd. Ja, het was ook een slimme geitje met een intermediate uh, te gaan starten bij uh, wat uh, ja, vochtige omstandigheden en uh, toen lagen jullie gewoon voorop. Ja, daarom is ook weer een beetje de ervaring die dan speelt. We kunnen het wel aardig inschatten van nou, je moet dit of dat doen. Of, en uh, als je dat gewoon, gewoon goed benut, ja, dan kan je een heel eind komen. Ja, je rijdt samen met uh, Peter Fontijn. Ja, die jongen die rijdt uh, natuurlijk ook uh, lange tijd rond hier op het circuit. Wat is het voor een goos? Ja, een hele gezellige gast en een ontzettend snelle rijder. Hij kan echt gast geven, die gast. Hij rijdt al uh, zo'n 30 jaar, is vier keer Nederlands kampioen geweest. En, uh, maar het belangrijkste is dat hij ook van een biertje houdt. Uh, Staat bij jullie de gezelligheid al voorop, naast een stukje rijden om het maar zo te zeggen? Ja tuurlijk, Kijk, we willen allemaal wel een goed resultaat halen, maar met de hele ploeg willen we ook een stukje gezelligheid en dat lukt goed. Nou goed, uh, Marsters uh, voor jou op dit moment, dus zo kijken, wat, uh, wat vind je ervan, van zo'n uh, weekend als dit? Ja het is fantastisch gewoon, uh, ik verwacht dat er, uh, het zit nu al redelijk vol en het zal, uh, zal alleen nog maar meer gaan worden vandaag, schat ik zo in. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan.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 Pittig nummer van Rigby. One song. All I need is one song is one... ZFM, Race Radio, Pit Report. All I need is one song. One Willem. One Willem. Willem. Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag. We zijn... We... Een race van 50 minuten. Inmiddels hebben we er al weer uh, 20 minuten op zitten. Een uh, race uh, ja, met een oproep uh, van drie auto's. Drie auto's al uh, de hele race lang binnen één seconde. De strijd uh, ja, is er en was er, uh, was er zojuist ook. Het was uh, tot nu toe uh, veel Bastiaans met de Porsche die de leiding had. Maar zojuist is het toch uh, Christian Frankenhout uh, gelukt uh, die veel Bastiaans voorbij te steken. En Christian Frankenhout, ja, de kampioen van uh, afgelopen seizoen in de Dutch 4 nu aan de leiding. Uh, op een derde plaats vinden we terug uh, Danny van Dongen. Danny uit Zandvoort. Danny uh, ja, actief uh, samen met zijn uh, teamgenoot Henry Sumbrink. Uh, zij doen dat in een kort uh, vet. De strijd uh, zal straks nog uh, verder gaan ontbranden. Want uh, na 20 minuten in de race uh, mogen de rijders uh, de pizzaart opzoeken en gaan wisselen. Ja, en dan krijg je toch uh, wat andere combinaties. Uh. Christian Kantenhout uh, gaat het overgeven aan Ferdinand Kool. Ferdinand Kool uh, vorig jaar nog wat piept uh, in de Dutch GT4 in een uh, BMW Z4. Dit seizoen uh, in de Porsche voor de eerste keer. En ja, die is nog niet uh, volledig gewend aan die Porsche. Dus die Porsche zal dan misschien iets langzamer gaan worden. Terwijl uh, Phil Bastiaans het gaat overgeven aan uh, Matthijs Harkema. Harkema ook niet de meest ervaren nog in stoelwagens. Uh, en Danny van Dongen, ja eigenlijk uh, in mijn optiek uh, de loerende derde, die gaat het overgeven aan uh, Henri Zondring. En Danny en uh, Henri, ja die zijn uh, bijna gelijkwaardig snel. Dus uh, ja, alle perspectief nog uh, voor die eerst diep om het uh, ver naar voren te schoppen. Wie het ook ver naar voren moet schoppen als we dat toch al voor antwoorden zetten. Dat dus, is uh, Allah's kalf, Allah's uh, rijdt in de... Sorry, in, in de Ford Mustang. En dat doet samen met Michiel Campagne. Campagne, ja, die rijdt nog achteraan het veld nu. Ja, en die geeft dan zijn auto weer over aan een uh, toch wel snellere uh, rijder. Uh, met de kans uh, dat hij uh, in het tweede deel van de race toch iets verder naar voren gaat komen. Ook actief in zijn auto, uh, dat zijn de Oranjes. Uh, we zagen Pieter Christiaan uh, momenteel nog achter het stuur. Maar ja, die had een aanslepend wiel. Of in ieder geval problemen met een band. Problemen met banden komen vaker voor in dit, uh, dit GT4-verhaal. Uh, ja, en uh, die... Uh, Pieter Christian zal uh, in ieder geval een uh, band moeten wisselen zo en de pit window is open nu dus dan um, zullen ze gelijktijdig van uh, rijden weer mee mogelijk. Niet alleen bekende van het Oranjehuis en bekende Zandvoors, maar ook bekende Nederlanders zoals Rob Campus. Hoe doet hij het ondertussen? Ja, Rob, Rob Campus, uh, dit is toen ook de uh, debuut in de Dutch VT4. En uh, ja, uh, op het uh, moment, uh, ja, we zien toch uh, duidelijk dat er groei in zit en uh, de gewenning. Want hij uh, had leuke uh, gevechten uh, met de beide Mustangs op de baan hier. En dat uh, is tot nu toe in zijn voordeel uh, beslist. Hij gaat het overgeven uh, zo dadelijk aan Peter Stoks, dat is zijn uh, teamgenoot. Kijk Willem, bedankt voor zover. Heb jij nog vragen Sjoers? Nee, niet meer. Niet. Hoe kan dat nou? Ja, ben je stil vandaag? Ik zit even een beetje te kijken. Ik zie dat Danny van Dong ondertussen gewisseld is. Ja, Die want... is uh, net binnen geweest. En ook uh, Phil Bastiaan uh, die heeft de auto al overgegeven aan zijn teamgenoten. Ja, ja voor de rest uh, gebeurt er een hoop. Ja. Nog uh, ruim 25 minuten te gaan. Op het circuitpak Zandvoort met de Dutch GT4. Een race over 50 minuten. Na het volgende uur komen wij terug ermee. Het wordt vervolgd daarvan van de Dutch GT4. Dit is Ever Levine. Skaterboy. Normaal gesproken op zaterdag zou ik zeggen, jouw eerste uur van jouw zaterdagmiddag zit erop. Ik zeg nu gewoon de het derde uur van Masters FM zit er bijna op. Ga naar het nieuws toe, naar nieuws komen we snel terug naar de Dutch GT4 race. Hoe het daarmee gaat. Frank Hout en Kol op nummer 1 in dit geval. De huisman en Van der Ende op nummer 2. En op nummer 3. Dat staat nog niet in beeld. Sorry? Sebastian Blekemolen. Oh, Sebastian Blekemolen. Dankjewel. Ik is op 21 seconden achter. Oh, dat duurt nog wel even. <laughs> ik heb de computer ondertussen niet meer voor me. Dan kijk ik naar televisie en ZFM TV. Daar is de race live te volgen de volgende hele dag. En dit is een mooi nummer van Mika en Red One. Kick-ass! Zes negen en We We we We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 Volgens hem worden sinds gisteren 10.000 vaten olie per dag opgevangen. De BP-topman heeft goede hoop dat het overgrote deel van de olie op deze manier kan worden weggesluist. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn vier agenten en een burger om het leven gekomen bij een aanslag. Een auto met explosieven reed op hen in bij een politiebureau. Sinds de parlementsverkiezingen van maart neemt de onrust in Irak toe en worden er meer aanslagen gepleegd. Geen van de partijen hadden bij de Irakse verkiezingen een duidelijke meerderheid. In Venlo wordt rond deze tijd een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het gebeurt op een industrieterrein. De zogenoemde Duizendponder was gevonden in Velden in de buurt van Venlo. Daar heeft de explosieve opruimingsdienst de bom vanmorgen eerst gedemonteerd. 25 huizen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd tijdens het verwijderen van de ontsteker. Ook moesten honderden mensen in een straal van 500 meter rondom de Amerikaanse Duizendponder binnenblijven. De AIDS-stoornissen-site Proud2BeMe is een jaar na de introductie... bezocht door ruim 355.000 mensen. De site is een alternatief voor de ProAnna-sites... waarop meisjes met anorexia elkaar tips geven om nog dunner te worden. Via Proud2BeMe kunnen de patiënten steun en begeleiding krijgen... van deskundigen en ervaringen uitwisselen. De site wordt tot het eind van het jaar betaald door twee fondsen. Na die periode betaalt de overheid misschien mee.